Acht uur, Jobboot, met het NOS-journaal. De machinist van de trein die vorige week ontspoorde bij Santiago de Compostela... was vlak voor het ongeluk aan het bellen met een conducteur in dezelfde trein. Dat heeft hij vandaag verteld aan een rechter. De twee zouden overlegd hebben over het perron waarop de trein moest aankomen. Enkele seconden voor het fatale ongeluk werd het gesprek beëindigd. Dat is in tegenspraak met informatie uit de zwarte doos van de trein. Daaruit zou blijken dat de machinist op het moment van ontsporen nog aan het bellen was. Het Openbaar Ministerie beschuldigt de machinist van dood door schuld... en van het veroorzaken van lichamelijk letsel. Hij werd zondag voorlopig vrijgelaten, maar moest zijn paspoort inleveren. Pensioenfondsen maken steeds vaker op aandeelhoudersvergaderingen bezwaar tegen hoge bonussen. Pensioenuitvoerder MN deed dat vandaag namens een aantal fondsen bij DE Master Blenders. Topman Benning krijgt 5,7 miljoen euro vanwege de verkoop van het vroegere Douwe Egberts aan de Duitse investeerder Benkieser. De fondsen gingen ondanks hun bezwaar wel akkoord met die overname. Volgens de pensioenuitvoerder zijn de fondsen vooral tegen bonussen die te hoog zijn of niet in verhouding staan tot de geleverde prestatie. Eerder probeerden de fondsen hoge bonussen tegen te houden bij Aholt, Shell en Heineken. Maar dat mislukte. In Libië is voor het eerst een minister van het voormalige Gaddafi-regime ter dood veroordeeld. Het is Ahmed Ibrahim, de voormalige minister van Onderwijs en Informatie. De rechtbank heeft hem schuldig bevonden aan moord... en het aanzetten tot geweld tijdens de opstand tegen dictator Gaddafi. Volgens de rechter riep hij gewapende bendes in het leven om opstandelingen te doden. Als het Libische Hoge Rechtshof tot dezelfde conclusie komt... wordt Ibrahim geëxecuteerd door een vuurpeloton. Het weer, vanavond geleidelijk droog en vannacht opklaringen. Morgen overwegend zonnig. Het wordt zomers tot tropisch warm, 25 tot lokaal 32 graden. Vrijdag opnieuw zonnig en nog warmer, 30 tot 35 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.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 Zomerse gesprekken over de optimisme. De vrogenheid en succes tegen de stroom in. Deze week de recherche. 32. met Govert van Brakel. Goedenavond. Vandaag met Willy Debets. fraude rechercheur sinds de jaren 70. Auteur van onder andere boeken als papieren onderneming. Firma's list en bedrog. En ook, ook docent. Goedenavond. Ja, goedenavond. Wat is er opgevallen? Zouden jullie en jij het toch? Hè? Ja, ja, ja. ja. Wat, is u opge... Wat is je opgevallen in het nieuws? Nou, toevallig, gisteren stond er een artikel in, in de krant en op internet. De bron is in dit geval het ANP: dat duizenden Grieken die zijn benaderd door een Nederlandse nepadvocaat. En die had brieven gestuurd vanuit Nederland en die beloofde de Grieken een flinke erfenis. Ja, dan denk je van wie ben ik dat ik mag profiteren van jouw rijkdom. Maar ze moesten wel een aanbetaling doen van 1100 euro. Nou, er is een mooi persbericht van gekomen. Er staat alleen niet bij hoeveel mensen dus er ingetrapt zijn. Nee, zouden mensen daar intrappen? Want ik zou ja. zeggen, je bent een dommer als je daar intrapt. Ja, helaas, het, uh, maar er zijn duizenden mensen die er vaak intrappen. Ja. Ik heb in mijn praktijk als vrouwenrecherseur... altijd zo verschrikkelijk veel van dit soort zaken gehad. Vertel de mensen een mooi verhaal, beloof ze een hoog rendement... Uh, en mensen controleren niks meer. Tollatekens in de ogen. En het ja. geld stroomt binnen. En uh, wat is het eigen nieuws? Dit is, uh, dit is landelijk nieuws. Dit hebben we allemaal uh, kunnen lezen. Dankzij het ANP. Ja, ach, uh, eigen nieuws. Uh, ik kan natuurlijk een aantal praktijkzaken die ik uh, meegemaakt heb... wat een beetje aansluiten eigenlijk op ja. ditgene wat we net gezien hebben. Uh, ik heb uh, een mooi voorbeeld van een flessentrekkerij... Uh, uh, laten we zeggen dat die meneer Joop heet. Ik heb daar uitvoerig over geschreven in de tijd. Nou, flestrekkerij is het kopen van goederen zonder betaling. En dat doe je dan uh, veelvuldig. Dus meer dan vijf keer. Dan praat je over flestrekkerij. Nou, die man die had prachtige verhalen. Die, die, die begon eerst uh, met het zetten van advertenties... op de vervoerpagina van de Telegraaf. En dan had hij een advertentie gezet. Uh, uh, wilt u rijk worden? Stort tien gulden op post-riro dat en dat. Nou... De mensen hebben dat gedaan. Die krijgen een aantal dagen later een keurig envelopje binnen. De scheuren hem open en zit een heel klein briefje in. Doe hetzelfde als ik gedaan heb. Ja. Dus dan de, ben je dan een oplichter? Kun je daarvoor veroordeeld nee. worden? Nee, het is, het is geen oplichting. Het is gewoon gebruik maken van de heb, hebberigheid en de domheid van de mens. Ja, dus ja, handig? Ja, oh, maar die man was zo handig. Die, die heeft dat verschillende keren gedaan. Ja, want eens een oplichter, altijd een oplichter? Nou, is dat vaak zijn het wel systeem? mensen die uh, recidiveren, dus die ja. hier terugkomen. Willy Debets, uh, hoe ben je ooit bij de politie terechtgekomen? Te waar was het moment dat je dacht, ik word regisseur? <laughs> ja, uh, ik kom uit Limburg. Mijn, uh, mijn vriendjes bij de lagere school, uh, die links en rechts van mij woonden... hun ouders, althans de vaders, die werkten bij de politie. Dat vond ik altijd zo spannend. Toen dacht ik later, dat wil ik ook. Hè. Iedere jongen heeft zo'n droom. Uh, maar goed, toen ik later groot werd... Uh, ja, vond ik dat toch wel spannend bij de politie. Alleen, eh, ik was vrij jong zelfstandig en had toen al het idee van... je moet niet op te jonge leeftijd naar de politie gaan. Dus ik heb eerst de hotelvakschool gedaan en een aantal jaren in de horeca gewerkt... En ik ben op 23-jarige leeftijd uh, naar de politie Amsterdam gegaan... Oh, ja. en uh, voor de opleiding tot agent. En uiteindelijk heb je gekozen voor uh, het opsporen van oplichters... witte <laughs> Ja, nou, die mogelijkheid deed zich voor. Ik uh, kwam natuurlijk uh, vanuit uniformdienst. Ik kon uh, snel naar de recherche. En ik ben begonnen bij het bureau Algemene Recherchezaken. En dat was echt uh, het rariteitenkabinet van de politie Amsterdam. Even simpel gezegd, alles wat niet uh, uh, autodiefstal, verdovende middelen of uh, zeden was... Uh, dat uh, gebeurde bij Algemene Recherche. En wij deden ook uh, fraudeonderzoeken. En dat werd steeds meer en steeds meer. En op een gegeven moment werd uh, Bureau Algemene Recherche... werd Bureau Fraude. En toen hadden we dertig rechercheurs. Zoveel? Zoveel, ja. We hebben ontzettend veel uh, zaken gehad. Uh, hele leuke zaken. We hebben ja? de hele wereld rondgevlogen. Nou, daar komen wij <laughs> nog uitgebreid over te spreken. Hoop ik ook. Uh, uh, uh, kun je na al die onderzoeken... een etiket plaatsen op... Uh, hoe zo'n uh, fraudeur uh, zich gedraagt. Uh, zit daar een patroon in? Ja, er zit een patroon in. Het zijn vaak mensen die intelligent zijn. En, en die uh, de gave van het woord hebben. Laat ik het zo maar zeggen. Zij zijn in staat om uh, mensen uh, helemaal om te kletsen. Zij vertellen prachtige verhalen. En dat zijn natuurlijk vaak uh, halve waarheden, halve leugens. Maar slagen er dan toch in om zo geloofwaardig mogelijk ja. over te komen. En ze zijn bijzonder vasthoudend. En ze zijn heel slim. Ja, maar ze raken mij. Eh, op de een of andere manier trekken ze mij over een streep. Ja, dat is ook de bedoeling, want ze willen iets van je hebben. Tuurlijk. En dat gaat bijna altijd om geld. Ja. En daar slagen ze ook vaak in. Verplaatsen ze zich in slachtoffers? Kunnen ze dat, denk je? Mm, nou, of ze dat kunnen, laat zo zeggen. De mensen die ik natuurlijk gehoord heb als verdachten in dat soort zaken... Eh, die lieten er eigenlijk van blijken dat ze dat allemaal niet zo erg vonden. Want eh, de mens is dom en die wil bedrogen worden. Ja. En het geld is zo makkelijk... Ik heb zelfs buitenlandse verdachters gehad, mensen uit Israël... die naar Nederland kwamen omdat de Nederlanders zo goed gelovig waren. Nou ja, wij hebben hier Bulga Bulgaren gehad. Die konden de hele Nederlandse overheid als jackpot ja. gebruiken. Simpelweg omdat er niemand van de, de overheid die voor controle is aangesteld... iets controleerde. Ja, dat klopt. Dat is ook uh, een van de makken uh, tegenwoordig. Uh, mensen controleren niks meer. Nee. Mensen geloven alles. Hou ze maar een uh, mooi verhaal voor en uh, uh, de dollartekens staan in de ogen. Ja. Ik bedoel, het is toch van de zotte dat, uh, dat je gebeld wordt door iemand die zegt dat hij namens een beleggingskantoor een prachtige aanbieding voor je heeft. Maar je controleert niks. En ze blijken helemaal niet eens een vergunning te hebben. Nou ja, hoeveel mensen van... zijn er in Palm Invest uh, getrapt? Een leuk, uh, oh, leuk uh, bounty-project. Ja, 1500 oh, uh, geloof ik. <laughs> ja. En er gaan miljoenen in om. Ja, ja. We, we hebben zoveel uh, uh, beleggingsfraudezaken gedaan in Amsterdam. Ja. Um, het waren wel leuke zaken, maar goed, er zit ja. ook een hoop... Uh, ja, heb uh, je ook een zekere zwak voor uh, die oplichters en die fraudeurs? Nou, zwak niet, maar uh, ik heb wel eens bewondering voor bepaalde fraudeurs... omdat ze zo, uh, a, zo slim zijn en b, het, uh, ja, het is een spel. Ik bedoel, als regisseur moet je natuurlijk altijd terugregeren... En, en, en dan ga je kijken hoe, uh, hoe we dat aan de vork gaan prikken. En dan uh, blijkt vaak hoe ze het gedaan hebben. Hoe slim ze het gedaan hebben. Ja, je wel eens, jij proberen iets slimmer te meten. Je zou wel eens in die hoofden willen kijken. Hè, in de psychologie van, van de fraudeur. Besta is het te ontrafelen, denk je? Uh, nee, dat is moeilijk te ontrafelen. Uh, ik kan het nog wel even toelichten. Uh, vorig jaar... Uh, ben ik ben gevraagd om een lezing te geven bij de Universiteit Tilburg... met het Nationaal Psychologencongres. Congres. Dat georganiseerd is naar aanleiding van de affaire Diederik Stapel. En toen had men naast thema gekozen uh, de psychologie achter uh, fraude. Nou, dat, dat klinkt mooi. Nou, ja, je weet, je wilt ontleden, je wilt het fileermester doorheen ja, krijgen. Ja, dat klopt. Maar de psychologie van een fraudeur zit in zijn hoofd. En uh, wat hij vertelt hoeft niet altijd de waarheid te zijn. Uh, het is vaak ook een mix. En uh, vooral als je verdachte bent... Uh, dan uh, heb je het recht tot zwijgen. Ja. Dus je hoeft niet te antwoorden op de vragen die je gesteld krijgt. Dus je vond dat een slechte titel. Dus het, uh... en, en misschien de antwoorden die je krijgt... Ja, die, ja. hoe verifieer je de waarheid ja, daarvan? Inderdaad, want ze zijn niet verplicht om te antwoorden... op de vragen die je als die en, en, stelt. En als ze wat zeggen, dat kan uit ja. de dikke duim komen natuurlijk. Ja. Waarom? Dus ik, weet, ik heb toen voorgesteld om. We gaan die, die, die naam gaan we veranderen en we gaan het hebben over de motieven van een fraudeur. Want dat kun je wel. Maar is het toch maar één motief? Heel snel veel geld verdienen? Uh, ja, er zullen soms zitten wat sociale motieven in Maar de meeste uh, motieven op het eind van de dag komen ja. tot de conclusie dat het gewoon uh, hebberigheid is. Ze willen gewoon geld hebben. Ja, en als je dan een rijtje maakt, waar kom je dan, uh, waar kom je dan op uit? Ja. Nou, het eerste is altijd vaak toch het financiële motief... en dan het uh, sociale motief. En dan zit er nog wat uh, psychologische ja. motief. En daar gaan miljoenen om, hè? Er ja, zijn geen kinderachtige bedragen, neem ik nee. aan. Fraudezaken, nee. we Het uh, kleinste zal echt wel 500.000 euro zijn. Ja. En de meeste zaken die we gehad hebben, die zijn, waren vele malen groter. Ja, want ik noemde net dat Palm Invest. Gewoon geheel willekeurig, hè? Zo'n zo beleggingsobject ja, ja. Uh, ergens ver weg uh, op zee met tropische palmbomen... maar. Niks van waar natuurlijk. Hoeveel uh, levert dat uh, de bedenkers op? De bedenkers? Nou, miljoenen. Ja. ja. Ik geloof dat ze 1500 de hadden in die zaak. Zo. En maar als ze die nou pakken, hè, als jullie uh, als regisseurs uh, die, die gasten te pakken krijgen... kom je dan ook aan het geld? Komt dat terug? Uh, nee, niet, niet altijd. Waar sluizen ze dat dan naartoe? Naat, nou, vaak naar het buitenland. Ja, maar daar kun je toch achterhalen, of niet? Uh, nou ja, niet altijd. Je zei, je zei net, ik ga veel op reis. Ja, dat klopt. Veel op reis. <laughs> dat klopt. Dus je gaat er geld achterna. Ja, dat klopt. Nou, je moet het geld volgen, inderdaad. Follow the money is altijd een mooie kreet. Maar wij moeten natuurlijk als politie hebben van, van de aangevers. Want die moeten natuurlijk in staat zijn om goed hun aangifte te doen... en, en documenten te tonen. En B moet je dus proberen door goed financieel onderzoek te kijken van uh, welke bedrijven praten we over, uh, welke ja. bedrijven zijn ze betrokken, uh, bankrekeningen, uh, hoe zit het met het buitenland, kunnen we ze linken aan bepaalde buitenlandse ja. vennootschappen zijn daar bankrekeningen geopend. En, nou, dan ga dat je dat is de wel de een wij, want ja het is wel makkelijk uh, gezegd, follow the money, maar die money hebben zij natuurlijk heel ingewikkeld weggestopt. Is, is er überhaupt, al is de lijn kronkelig, een eindpunt te vinden? Jo, Toch ik, wel? Ik, ja, ik zag altijd uh, er is uh, regen daar zonneschijn. Ja, wat dat betreft laat ik er echt niet zo snel de moed zakken. Uh, alleen, die onderzoeken duren soms jaren. Ja, want welke middelen gebruiken jullie dan... behalve dan uh, voortdurend uh, papieren volgen en geld achterna reizen? Nou ja, je, maakt, kijk, je, je moet naar het buitenland. Dus dan zit je automatisch al vast aan rechtshulpverzoeken... en uh, en, en Dan ben je ook afhankelijk van de uh, plaatselijke collega's... dus de politiemensen in het buitenland... Uh, en dan moet je daar in het buitenland ook dingen gaan onderzoeken... en getuigen gaan horen ja. en soms huiszoekingen doen. Ja, en als je je goed voorbereidt, er valt best een heleboel te doen. Ja, maar je moet als, als rechercheur dan ook maar hopen dat er een verdrag bestaat... tussen Nederland en het land waar je naartoe gaat op dit ja, soort gebieden. Ja, klopt. Als er geen verdrag is, hoeft het, dan ga je er ook niet naartoe. Want dat staat Nederland niet toe. Nou, stond er vanochtend een stuk in de volksstand. Het ging over lokken, scooters en uh, lok-cv-ketels. Uh, ja. je, kan, je kan in andere zaken heel veel lok-agenten inzetten. You, you name it en het is er. Uh, is dat ook in de, in de, de wereld waarin jij opereert uh, nee. het geval geweest? Dat je iets met lok kunt doen? Nee, niet, uh, nee, niet, niet, niet op financieel gebied. Nee, wel iets anders. Wij eh, hebben in het begin jaren negentig eh, een onderzoek gehad... waarbij een beursgenoteerde vennootschap in Nederland... Eh, werd overgenomen door een stel eh, criminelen uit Amerika. Nou, eh, wat we toen gedaan hebben, dat was toen vrij nieuw... Eh, met het pseudo-team, was eh, die aandeelhoudersvergadering eh, bezoeken. Eh, maar hoe, hoe kom je daar binnen? Door aandelen te kopen. Ja, ga je dus zelf mee dus het pseudo-team pseudo heeft dus een aantal aandelen gekocht... waardoor wij dus gerechtigd waren om die aandeelhoudersvergaderingen te bezoeken. En vervolgens hebben we daar dus uh, geobserveerd... en uh, gekeken wat er allemaal aan de hand was en wie er uh, achter de tafel zat. En de, van daaruit verder geregisseerd. Dat is het enige wat we kunnen doen. Ja, Maar voordat je het weet, uh, ziet iemand van achter de tafel... En jij ook, een bekend gezicht dat je zegt, zegt, hey, die hebben we eerder ontmoet. Want je komt, je komt ze natuurlijk thuis weer tegen. Ja, maar uh, we proberen dat in te schatten van tevoren. En we gaan dus mensen inzetten die uh, zeg maar niet uh, te veel in de openbaarheid uh, zijn geweest. Kijk, ik hoef, die, ik, ik, ik hoef daar niet naar binnen te lopen. Want ik heb ze kennen vroeg... je, hè? Ze kennen me, ja, maar goed. Om een voorbeeld te geven, ik deed vroeger bij Algemene Recherchezaken deed ik ook loterijzaken, zowel de legale als de illegale. Maar op de een of andere manier straalde je dat dan toch uit. Dus dan kwam ik ergens in een Amsterdamse uh, zaaltje... van 400 man illegaal zaten. Ook hè? Nou, niet, niet altijd, ook oh. Nederlanders, hoor. Maar dan deed ik het gordijn open, want ze hadden zo'n mooi rood gordijn hangen. Dan deed ik het gordijn open en het was meteen doodstil. <lacht> ja, dat is... Nou, ja, ja dus dat is een stuk. Ja, dat is Willy, zeggen ze dan, jongens. Ja, dat is verstandig wat je kunt doen, is zeggen... goedenavond, omdraaien, <lacht> <lacht> wegwezen... Ja. Ja, en zij, zij leggen de zaak misschien even stil... omdat ze denken, ja, ze zitten ons uh, op de heat. Dit is Max, tot half negen. Twee dingen, met Govert van Bracko. En met uh, Willy David. het gaat over de recherche... financiële en uh, uh, fraudeonderzoeken. onderzoeken. bent al minstens twee jaar met uh, pensioen, begrijp ik. Maar dat still goed. going strong, natuurlijk. Ja, ik blijf niet stilzitten. Ik ben natuurlijk ook al die jaren dat ik uh, rechercheur was... Uh, ben ik ook op een vrije dag nog docent geweest... Uh, op de, de recherche-school... En uh, dat heb ik uh, verder voortgezet, uh, ook met andere opleidingsinstituten. Ja. En er komt weer een nieuw boek aan ook, hè, geloof ik. Ja, klopt. Ik ben uh, een tijdje bezig met uh, samen met een, een vriend van mij... Uh, een boek te schrijven over de, uh, de Engelse Limited, van A tot Z. Dat is? Nou, de Engelse Limited is uh, zeg maar te vergelijken met een uh, Nederlandse besloten vennootschap. En de Engelse Limited is heel erg populair. Het is oh. een goedkope vennootschap. zit in het buitenland. Kan ik, ook, uh, kan ik die ook zo aanschaffen? Ja, die kun je zo aanschaffen. Sterker nog, je hoeft er de deur niet vooruit. Je kunt hem via internet bestellen. Ja, maar als het als ik dan Dat kost je 120 geld... euro. Maar, maar nou even de tip voor mij. Als ik dan geld wil wegsluizen van anderen... Hè, want ik ben slim geweest, ik heb van anderen kunnen jatten... en nou wil ja. ik het daar wegzetten. Hoe doe je dat dan? <laughs> nou, je kunt alleen maar in het buitenland uh, bestellen. En die Limited opent de bankrekening ja. en daar zet je je zwarte geld weg. Ja, en als, als ik nou wil voorkomen dat er weer achter mij aankomen... en gelijk dat lijntje volgen, dan moet ik natuurlijk nou. weer gaan schuiven. Verder gaan schuiven. Nee, ja, dat hoeft niet. Kijk, wat ik nu vertel is algemeen bekend, dus oh. dan kan geen kwaad. Kijk, nu hebben we het over de Engelse Limited. Ja. Maar we kunnen het ook praten over iedere buitenlandse vennootschap buiten Nederland. Ook al die prachtige belastingparadijzen. Daar koop je een buitenlandse vennootschap. Die vennootschap laat je besturen door een plaatselijke vertegenwoordiger. En dat is vaak een advocaat. Ja. Nou, en die, die buitenlandse wellenschap heeft een bankrekening... en daar staat jouw zwarte geld op. Die advocaat, de bestuurder daar, die handelt alleen in jouw opdracht. Alleen, zijn naam staat in de stukken en ja. niet jouw naam. Maar hoe krijg ik dat geld weer wit terug dan? Want ja, daar, daar gaat het uiteindelijk om. Ja. Want het, nou, ik heb er niks aan om het daar zwarte uh, laten staan. Nee, snap ik. Nou, dat kun je door middel van leningen bijvoorbeeld weer terug laten slaan. Aan mezelf? Nee, ja hoor. Leen aan jezelf. Er gebeurt veel. Er zijn wel mensen die via die buitenlandconstructie een boot kopen. Ja. En daar dan gebruik van maken of een huis ja. laten aankopen. Is zo'n advocaat strafbaar? Kijk, dat, dat ik strafbaar ben, begrijp ik dan. Maar die advocaat? Nou, maar, mag hij zijn naam en status aangeven? Uh, nou, uh, soms uh, is het daar niet strafbaar. Je moet kijken naar het land waar die vennerschap gevestigd is. Ja. En, en dan doet de advocaat eigenlijk niks anders dan optreden als uh, pseudo-bestuurder. Ja, en die vraagt natuurlijk niks, en, want uh, nee. no need to know. Nee, want die zit zitten niet voor niks in dat soort landen. Ja. Daar is wetgeving is uh, uiterst minimaal. Ja. Het, zal, en, wel, het zal wel wat het het kosten natuurlijk zo'n man of vrouw. <laughs> ja. Zeg, een grote zaak waar je bij betrokken bent geweest, wat was dat? Ja, ik heb er zoveel gehad. Nou, noem er eens één een waarvan je denkt, nou, die staat allemaal nou, de Fidu-affaire, dat is uh, een aantal jaren geleden. Toen had ik nog bij uh, de politie Amsterdam. Ja, dat ging over miljarden op papier. Uiteindelijk bleek de schade 30 miljoen te zijn, daar viel we mee. Maar dat, was, uh, uh, ja, dat ging eigenlijk over een oplichtingszaak... waarbij de verdachte uh, drie jaar vooruit gedacht heeft. Die is op x-moment begonnen met het uitdenken van een uh, fraudescenario uh, en drie jaar later heeft hij toegeslagen... En uh, we hebben dat onderzoek toen gedaan met, uh, met twee rechercheurs. Maar hoe, en, hoe kom je er al überhaupt bij dat er iets fout is geweest? Dat er iets, iets niet koosje was? Ik bedoel, dat je aan het werk ging ermee. Tip, tipte nou, iemand je dan? Of? Nee, wij kregen, uh, wij kregen een rechtshulpverzoek uit Duitsland. Omdat uh, daar uh, de zaak geklapt was. En toen zijn we de hele zaak terug gaan rechercheren. Maar dan moet je drie jaar terug... Ja. En, uh, nou goed, het voordeel daarvan was dat we dus een aantal reisjes hebben gemaakt. Nou, verre orde? Ja, hele verre orde. Ja, we zijn, uh, buiten Europa zijn we in Amerika geweest, uh, we zijn in, in Panama geweest. Dat was ook heel bijzonder, Panama. Dan kom je de vliegtuigtrap af, heb je afspraken met de plaatselijke politie. Dan staat er een cordon uh, uh, gewapende politieagenten beneden uh, met OESI's. Uh, met en die zeggen: uh, Wat komt u doen? Je ja, hebt afspraak met kapitein die en die. En dan zeggen ze die hebben we gisteravond aangehouden, poging tot staat, staatsgreep. Ja, U heeft 24 uur om het land te verlaten. Nee, nou, Le lege je... handen terug. Le ja, nou, nou je ja. hebt 24 uur. Dus uh, je gaat toch naar het politiebureau. Andere collega's nemen het over. Ja. Maar uh, het wordt een beetje gesapoteerd. Je ja. werkt. Maar heb je die zaak wel kunnen ontrafelen uiteindelijk? Die hebben we helemaal kunnen ontrafelen. Want ja. er was een oplichter? Een paar? Drie. Nou, er waren er een aantal. Uh, en daar zaten ook Nederlanders. Nederlanders bij met wat buitenlandse comparen. Ja. Maar degene die het uitgedacht had, uh, was dus een, een Duitser samen met een, een Nederlander. Nou, hoe noemde die Nederlander zich? Gewoon bij naam of, of hebben nou, ze dan ook nog een ja, andere naam? Ik, die had vijf aliassen. Dat was wel mooi. Ik, oh. uh, laat maar zeggen, ik heb hem uh, in dat boek, in de tijd, uh, in de papieronderneming, heb ik beschreven als uh, Jack. Nou, laat ik hem maar Jack noemen. Jack had vijf uh, valse namen aangenomen. En dat had hij heel handig gedaan. Alleen uh, raakte er zelf wel eens uh, van in de war. Want hij was uh, in Duitsland geweest, om die fouten zo voor te bereiden. En toen had hij zich de Rothschild genoemd. En hij deed zich voor als een telg van de beroemde bankiersfamilie uit, Dorotse, uh, Amerika. uit Amerika. Die dus wijndomeinen en kastelen in Frankrijk hebben. Maar ja, een andere gelegenheid had hij zich Hans Hendricks genoemd, advocaat in Amsterdam. En zo had hij vijf van die ja. aliassen. Dus Maar hij was... hoe, hoe ontmaskert hij zichzelf een keer dan? Gebeurt dat? Want als, ik bedoel, als je drie jaar van tevoren bezig bent, dan, dan sluit je ook fouten op details uit. Ja, nou, hij is eigenlijk gestruikeld op twee dingen: Eén, door een, een, een kleine tikfout. Um, er was, uh, hij had zaken gedaan en hij wilde geld hebben. en uh, Toen was er een, een brief uh, op tafel gekomen van een Zwitserse bank. Maar dat was uh, wat we noemen het betere plakkenknipwerk. knipwerk. Uh, dat was de advocaat uh, van de partij die benadeeld was, uh, was dat opgevallen. Uh, dus die had uh, eigenlijk in het begin van de avond een keer gebeld... naar die directeur van die Zwitserse bank. En die wist natuurlijk nergens van. En toen is er een telex verstuurd... Toen de tijd nog, net de overgang van de telers naar de fax. En er werd een bedrijfsnaam opgevraagd bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam. En men zocht eigenlijk uh, IBS-BV, maar men tikte a ibis bv dus de letter A ervoor. Nou, Kamer van Koophandel heeft keurig netjes, conform de waarheid, antwoord gegeven op de vraag: staat a ibis nee. bv ingeschreven? Nee, die stond niet ingeschreven. Maar hij heeft er niet bij verteld dat IBS-BV wel ingeschreven was. Maar dat was het moment waarop die advocaat dacht: van, nee, mis. wij zijn opgelicht, het is mis. Toen zijn er aanhoudingen verricht. Alleen de Nederlanders zaten er niet bij. En hoe, hoe, je, de TGT, hoe krijg je die te pakken? Hoe ja, ja, ja, nou, je Nederlanders pakken? hebt hem te pakken gekregen. Want we, we hebben dus ongeveer twee jaar over dat onderzoek gedaan. Uh, maar uh, ja, het was een hele slimme vogel. Uh, ik heb uh, erg veel plezier gehad aan dat onderzoek. Ja, plezier. Ja, ja, nou kijk, je kunt... Kun je ook waardering opbrengen voor de slimheid waarmee ze ja, te werken? Ja, in dit geval wel. Ja? ja, die check was een heel bijzonder figuur. En toch maakte hij een foutje? Ja, hij maakte een foutje. Hij had daar nog een foutje gemaakt, want ik noemde net twee dingen. Het <laughs> dus ja, van... tweede was dat hij uh, gebruik had gemaakt van een heleboel buitenlandse fellowschappen, Waaronder een aantal Amerikaanse vennerschappen uit Delaware. En die, uh, je kunt namelijk in het buitenland, uh, als je vennerschappen opricht... kun je allerlei namen zelf bedenken. En er zijn landen waarin je fellowschappen kunt oprichten... waar het woord bank in de naam staat. Uh, voorbeeld, je gaat naar Costa Rica en je wil uh, hebben uh, uh, ABN AMRO Inc uit Costa Rica. Nou, als ABN AMRO daar niet zit, zal Ik niemand zich gepraat daar storen. Nee. Uh, zo had hij dus dingen nee. uitgezocht. En hij had dus nee. allerlei vennenschappen opgericht... waarin het woord de Rothschild of het woordje bank in de kwam. Maar we praten ja. hier over uh, miljoenen en miljoenen. Maar hij was de persoon de mythe om de uh, plaatselijke contactpersoon in Delaware... Uh, geld te betalen voor het oprichten van die BV's. Ja, ja. Uh, dat had hij laten liggen. Dus op een gegeven moment, toen wij in Amerika kwamen. Bij, bij die oprichter van die BV's. Uh, en wij waren op zoek naar meneer de Rothschild. Toen keek hij ons een beetje verbaasd aan van... meneer de Rothschild, dat weet u toch, dat is toch die en die uit Nederland. Ah, ja. Dat wisten wij niet, te nee. heel bijzonder. En hoe zit dat dan met al die venterschap? Hij zei, nou, die heb ik voor hem opgericht en ik heb er nog veel aan mee liggen. Kijk, daar in de hoek ligt een stapel. Had nog een alias te pakken. En die ja. hadden we nog een aantal alias. Ja, zeg maar, uh, Willy, dan, uh, dan heb je hem te pakken, hè? Is het dan van, uh, ja, zoals je ook wel in, in televisieseries ziet... van ja, nou ja, hij heeft zijn werk ook goed gedaan en zo gaat dat. Kom je hem dan nog wel eens tegenlaten? Ja, ja om, om een voorbeeld te geven. Uh, hij wilde bij dat hij in principe niks zeggen. Dus hij was, uh, hij was de al in onschuld. En eigenlijk wist hij nergens van en we het totaal de verkeerde te pakken. Maar ja, goed, het ja. zijn leuke dingen. Maar we hadden zijn Amerikaans rijbewijs. Hij had een rijbewijs op naam van de Rothschild. Nou, dat kan daar. Ik bedoel, uh, hij heeft daar een valse naam aangenomen. Er is een mogelijkheid om een rijtest te doen. En dan kun je dus met een papiertje ja. een, een rijbewijs halen op naam van de Rothschild. Alleen, dat hadden we gevonden bij de huiszoeking. Maar wat hij vergeten was, is dat op de achterkant van het rijbewijs. daar staat die duimafdruk. Dus toen ik hem aan het horen was in die verhoorkamer. toen had ik hem gevraagd: uh, check, ik heb hier een rijbewijs. ken je die, ken je die persoon op die foto? En dan staat zijn foto op dat rijbewijs. En toen zei hij van meneer Debetz: die vent lijkt op mij. Nou, dat vond ik mooi Ja, Dat was slim. Maar vervolgens, het, het zonnetje scheen naar binnen in die verhoorkamer en er lag wat stof op die tafel. Dus ik zat zo met mijn duim zat ik een duimafdruk te maken in het stof. Dan zit hij me aan te kijken: Wat zie ik je nu te doen? Ik zeg: Ik maak een duimafdruk. Hij zegt: Waarom doe je dat? Hij zegt: Check, daar is even dat Amerikaanse rijbewijs om. Waar die foto op staat van die man die op jou lijkt. En kijk, kijk eens naar de achterkant. En pakte hij die achterkant, dan zag hij daar die duimafdruk. Nou, en wij hadden zijn vingers bij ons in de kathedraal staan. Ja. Dus toen zei hij, oh shit, eerste foutje. Toen kwam zijn vrouw dezelfde avond um, boeken brengen en verschoning. Want ja, hij zou een aantal dagen aan het politiebureau blijven. Maar hij had tegen mij gezegd dat hij geen Engels sprak. Nee. En dat hij niks kwam. Dus zij gaf een hele grote stapel boeken aan mij. En die gaf ik aan Jack. Ik zei, Jack, je vrouw is net geweest. Ik heb hier een aantal boeken voor je. Kun je lezen in de cel. Ik gaf ze aan hem, maar tegelijkertijd pak ik ze weer terug. Toen zegt hij, wat doe je nou? Ik zei ja, sorry Jack. En ik sla zo tegen mijn voorhoofd. Sorry, zei, mijn foutje. Want je kon toch geen Engels lezen. Dus heb oh. je ook niks aan nee. die Engelse pokken. Nee. Tweede nou, foutje. Een tweede foutje, ja. En L om het verhaal, ja. Op het ja, je verhaal af te maken. Je moet even kort wat we uh, wil naar de opleiding natuurlijk. Ja, ik snap het. Maar je vroeg, kom ja. je nog wel eens tegen? Ja, ja, kom nog wel eens tegen. Nou, jaren later kwam ik er tegen. Ik ging naar de k in Amsterdam. voor een, een of ander onderzoek. En die zit op de eerste etage op de ruitenkade. Dan heb een Dus ik ging de roltrap omhoog. En wie kwam er naar beneden? Jack. Nou, dus halverwege, hey, check, hey, meneer D-Wet, zegt hij. Dan. Ik zeg, kom even naar boven. Dus nou goed, hij komt naar boven. Ik zeg, is het? Hij zegt, goed. Ik zeg, wat doe je? Ah, zegt hij, ik lig nog steeds de boel op. Ik zeg, nou kerel, dan zien we elkaar binnenkort toch wel weer aan het bureau. Ja. Nou, uh, ik zeg maar, wat doe, wat doe je hier? Hij zegt, oh, niks. Ik zeg nou, dat geloof ik niet. Ik nee. zeg, volgens mij heb je iets... Oh, uh, ik zeg maar, loop er even mee. Dus we lopen naar de balie. En daar zit een dame achter die ik ken natuurlijk. ik zeg, Els, wat heeft deze meneer net ingeschreven? Ja, had hij een bloemenzaak ingeschreven. Voor? Voor hemzelf. Maar niet voor bloemen. Maar niet voor bloemen. En het nee. grappige was, de dag ervoor was voor ik, een bloemen. Bloemen. Was ik bij, de, <laughs> bij een recherche team geweest... waar dus een mooi schema hmm. aan de muur hing... van invoer uh, van, van verdovende middelen. En wie stond er prominent in het midden? Kijk. Onze vriend Jack. Ze leren het nooit af. Nee, nee, nee, nee. Maar daarom houden jullie ook je werk. Zeg maar, doe, doet de recherche het goed? Want ik had gisteren... La, laat ik je even laten luisteren naar Marcel Bruinsma. Hij is, een van de, hij is hoofd van de recherche in uh, Apeldoorn. En uh, gisteren ging het over uh, dat hij met zijn opleiding... een ander soort mensen probeert aan te trekken. En een van de echt succesvolle elementen daarin... is dat uh, zij instromers naar binnen hebben gehaald. Dat zijn dus mensen die niet jaren bij de politie hebben gewerkt... dat dan naar de recherche komen. Maar mensen die... Een HBO- of WO-opleiding hebben gevolgd. En die wij dan zeg maar in een jaar um, blauwverreven noemen we dat. He? Politie maken. Ja. En dan komen ze bij mij op de school uh, de Rigeesecundige Master volgen. Ja. En dat zijn mensen die echt op een hele andere manier gewend zijn te denken. Uh, in ieder geval veel analytischer dan de gemiddelde MBO. En. Ja, wat, uh, wat leer jij ze? Als ze, als ze je vragen? Als ze je, als je, je vragen, ja. Ik heb die situatie ook meegemaakt. Uh, uh. Je hebt goede erzijnsstromen en je hebt minder goede erzijnsstromen. Ik vind toch dat ze de praktijkervaring omperen. Dus ik heb toch het liefde dat ze politiemensen nemen ja. en die uh, bijscholen. Maar wel heldere analytische geesten. Ja, ja, ja. Maar dat moet je voor dit vak helemaal hebben. Ja. Kijk, het is, er is niks uh, mis mee met zijn stromers, Maar uh, wil je toch de zaken in een juist perspectief kunnen plaatsen... Uh, uh, moet je toch uh, een stukje ervaring hebben. Je moet uh, speurzin hebben. En dat kun je maar je moet wel veel, veel weten he? natuurlijk ook van de nieuwe methode... en de, en, en de, de, de computerachtige wegen die je kunt bewandelen. Jawel, maar dat hoort bij het gewone vak van regisseur. Ik bedoel, een, een fraude regisseur of financieel rechercheur... dat is gewoon een tactisch regisseur die in een financieel gerelateerde ja. omgeving werkt. Wat eerder zei je, je had wel dertig mensen, geloof ik, hè, in Amsterdam... die bezig waren met uh, fraude ja. en criminele witte boorden, uh, ja, achtigen. Is dat vandaag de dag nog zo? Is die ja. aandacht er nog? Nee, het bureau uh, fraude is eigenlijk ontmanteld uh, in 1999... met wat andere recherchezenbureaus. Ja, en dat is heel triest. Ja, en wat en, kan beter, denk jij? Behalve dit, uh, meer mankracht. Nou, ik, ik pleit ervoor om dus uh, gewoon uh, meer financiële rechercheurs aan te stellen... en die dus gewoon weer de oude fraudeopleidingen te geven... zoals die vroeger werden gegeven op de, de recesseschool. Ja. Want uh, nu zitten we met, met te weinig uh, mensen die uh, verstand hebben... van uh, zeg maar fraudezaken en financiële zaken... En wat je ook ziet, en dat verdriet mij zeer, is dat mensen, gewone burgers, er bijna niet in slagen om nee. aangifte te doen van een, een fraudefeit. Omdat de politie ze heeft. Omdat de mensen die in Mali het, het niet meer nee. weten. En als je vraagt om de chef van dienst, dan weten ze het ook niet. En dan worden de mensen weggestuurd onder het mom van: het is civiel. En, en beter betalen, hè? want dat is toch ook een punt van zorg. Ja, behalve de weltens, die krijgen er genoeg, nee. las ik vandaag in de krant. Me meer dan ja. waar ze blijkbaar recht op hebben, althans moreel gezien. Ja, ja, dat klopt. Maar ja, je zit in een overheidsorganisatie... en bij de politie zit je aan rangen en standen ja. vast. En daar is op zich niet zoveel mis mee. Alleen, men uh, heeft er een rem op gezet. En uh, financiële regisseurs kunnen maar tot een bepaalde schaal komen. Nou, en dat geldt ook voor fraude rechercheurs. En dat is zonde, want op een gegeven moment haalt uh, het op. En dan gaan ze om zich heen kijken en dan lokt het bedrijfsleven. Ja. Dus waarom zou je ze niet uh, kunnen doorbevorderen... Uh, één schaaltje of twee schaaltjes hoger? Ik ga je bedanken, Willy. Voor je uitleg, voor je verhalen, Willy Debets. We zijn er doorheen. Twee dingen van Max. Meer informatie op de website, tweedingen.nl. Morgen Marcel Tiehuis, onder andere teamleider bij de moordzaak Sabine Janssons. Straks BNN Today, Luc Iking. Ja, Luc. Ja, hebben, is... hebben wij wel eens opgelicht? Uh, ik? Uh, nee, uh, nee, nee, nee, nee, nee. Daar ben ik veel te eerlijk voor. Nee, ja, nee, absoluut niet. Uh, straks in BNN Today gaan we het hebben over de Benga Boys. Wat is je favoriete hit van de Benga Boys? Uh, diep nadenken. Uh, het is een gezellig groepje, maar ja. toch ja. we like to party. Uh, het, het valt toch? Ja, oh ja, we ja. gelijk doen. Of we going to Ibiza? Uh, ja, ja. You you going to Ibiza. Ja, Ibiza. <laughs> Nou, ik denk dat daar de financiële recherche nog uh, dankbaar werk kan doen. Uh, Ibiza Vandaag, zelf. Dag. Ja. Ja. Ja, want dag, ja, wat dag <laughs> wat daar rondloopt en rondhangt en rondvaart. Ja, ik zie dat dus niet. Want ik ben veel te eerlijk. Hè. Dat zei ik ja, net al. Ja, ik uh, het. ja, Nou, daar gaan we het straks over hebben. En we hebben het ook met Jord Kelder over de plofkip. Dat allemaal zo meteen in BNN Today. Het is, uh, Dit is Radio 1. Inderdaad, half negen, Job Boot, NOS Journaal. De machinist van de ramtrein in Spanje heeft tegenover een rechter verklaard... dat hij vlak voor het ongeluk aan het bellen was met een conducteur in dezelfde trein. De twee zouden overlegd hebben over het perron waarop de trein moest aankomen. Enkele seconden voor het fatale ongeluk werd het gesprek beëindigd. Maar uit informatie uit de zwarte doos van de trein blijkt... dat de machinist op het moment van het ontsporen nog steeds aan het bellen was. Pensioenfondsen maken steeds vaker op aandeelhoudersvergaderingen bezwaar... tegen hoge bonussen. Ze vinden dat de bonussen vaak niet in verhouding staan... tot de geleverde prestatie. Vandaag haalde pensioenuitvoerder MN op de aandeelhoudersvergadering... van DE Masterblenders uit naar de bonus van Topman Benink... die ontvangt bij de verkoop van het bedrijf aan een Duitse investeerder... 5,7 miljoen euro... Maar het protest haalde niets uit. Eerder probeerden de fondsen hoge bonussen tegen te houden... bij Ahold, Shell en Heineken. Ook dat was te vergeefs. In Libië is voor het eerst de minister van het voormalige Gaddafi-bewind... ter dood veroordeeld. De rechtbank acht vroegere minister van Onderwijs en Informatie... schuldig aan moord en het aanzetten tot geweld... tijdens de opstand tegen Gaddafi. Volgens de rechter vormde hij gewapende bendes om opstandelingen te doden. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1, BNN Today, Luc Ikink. Twee minuten over half negen, goedenavond. Officieel heeft ze nog geen plannen om president te worden... maar Hillary Clinton was deze week wel in Washington... om te lunchen met Obama en zijn vicepresident. Na negenen nemen we dat fenomeen Hillary Clinton onder de loep. En het was vandaag ook verkiezingsdag in Zimbabwe. Altijd goed voor reuring, Zometeen hoor je het laatste nieuws. Meekijken kan via de website radio1.nl. Mee kan ook via een andere website, hashtag bnn 2 twittercom slash 2 En straks gaan we het hebben over de Benga Boys. Je hebt de Army, Girl, de Matroos, de Dol en de Cowboy. Robin Mater, wie was jouw favoriet van die vier? Nou, ik ken alleen de Benga Boys eigenlijk. Ja? ja. Jij kent niet de Matroos? Nee. Nou, Robin Pors was de Matroos. Robin, goedenavond. Goedenavond, hallo. He, heb jij... Uh, <laughs> ja, dat is, dat is een mooi karakter wel. En uh, dat sleep je denk ik altijd met je mee, hè? Ik uh, ben een hart en nieren matroos. Nou, eigenlijk heb ik mezelf gepromoveerd naar kapitein, maar... <laughs> dat geheel te zijn. Ja. <laughs> en, en, en, en wat mij, mij dan wel afvraagt, want jij, jij zit al heel lang in de Benga Boys. Wat draai jij thuis? Gewoon om even bij te komen. Ik draai sowieso rondjes thuis. ja En ballen en check. <laughs> en ballen en dat soort dingen. <laughs> uh, maar qua muziek bedoel jij, oh ja, echt van alles. Ik hou sowieso wel van, van, van, van dance, maar als ik gewoon lekker rustig thuis zit... dan hou ik ook wel van goede Motown of uh, ah, okay. dat soort dingen. Ja, ja, oké. Okay. Echt uh, dat James, een uh, beetje uh, de oude dingen. Oh, nou vet. Oké, okay, heel, heel goed. Heel, heel fijn. Heel goed. Nou, we gaan zo de Ja, de Banger Boys hebben we nog wel een beetje diepgang. Ja, natuurlijk. Nee, maar ik verwacht ook niet minder. Nee, absoluut. We gaan straks uh, praten over de Banger Boys, want jullie zijn terug... en hebben ook een nieuwe single. De eerste sport met Robert Mede. Ik begrijp dus nu pas dat hij er een was van de Banger Boys. Ja, ja, ja. ja. Ik denk, je maakt net een rijtje en je noemt gewoon vier verschillende groepen op. Ik denk, he. Huh. Nee, want je hebt de Army Girl, de uh, Sailor, de uh, Doll en de Cowboy. Ja. Die, dat waren de karakters uit de Banger Boys. Ja, en Robin de, is dus ja, uh, de ja. Sailor. Nee, ik snap troos. het ja, ja, duidelijk. En inmiddels kapitein. Goed, nu toch op het water zitten. <laughs> Wat een brug. Sebastian Verschuren is er niet in geslaagd de finale van de 100 meter vrije slag te halen. Verschuren eindigde in de halve finale bij de WK in Barcelona als dertiende. Uh, ik zeg nog een keer: dertiende. Eerder liep hij al uh, de finale op de 200 vrij mis. Op de 100 meter was hij vorig jaar op de speler nog dicht bij het podium. Hij werd toen vijfde. Maar vandaag was Verschuren ver van dat niveau verwijderd. Hij kwam nog wel goed van het blok, maar daarna ging het volledig mis. Maar uh, na je start moet je ook hard gaan zwemmen, en uh, dat deed ik die eerste 50 wel.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 Dat was uh, verschuren nog steeds een beetje van streek, zo ja. te horen. Goed, nou, Heerenveen heeft een nieuwe algemeen directeur, Gaston Sporren... die uh, eerder voorzitter was van uh, FC Zwolle. Het laatste jaar kwam Heerenveen vooral negatief in het nieuws. Met Sporren is, uh, als uh, tijdelijk algemeen directeur hoopt... de club de periode van interne strubbelingen achter zich te laten... Alles moet anders bij de club. Het bestuursmodel, de directie en niet in de laatste plaats de sfeer. Oftewel, Heerenveen moet weer Heerenveen worden. Sporren gaat morgen al aan de slag. Dan staat er direct een gesprek met Marco van Basten op het programma. De trainer die volgens Sporren niet op spectaculaire aankopen hoeft te rekenen. We moeten tegelijkertijd ook oog hebben voor het feit dat, uh, zoals vorige week gebleken is, uh, de begroting van Heerenveen uh, toch nog een gaatje vertoont uh, op jaarbasis. Uh, en ja... Op dat punt zullen we ook eventjes uh, uh, ja, de zaken goed in de gaten moeten houden. Dat je niet uh, meer geld uitgeeft dan er binnenkomt. Uh, we moeten gewoon bij Veen het credo hanteren. We gaan weer normaal doen. En uh, iedereen die een klein beetje gewend is in organisatie te werken, die weet dat dat niet moeilijk is. En dan nog even Wesley Sneijder. Die is niet opgenomen in de voorselectie van het Nederlands Elftal. Oranje oefent over twee weken tegen Portugal. Sneijder die uh, tot voor kort ook nog aanvoerder was. Dat is hij dus ook al niet meer. En ook uh, Maarten Stekelenburg staat niet op de voorlopige lijst van Louis van Gaal. De meest opvallende naam in de voorselectie is die van Paul Verhaag... Dat is een verdediger van het Duitse FC Augsburg. En die kwam nog niet eerder uit voor het Nederlands elftal. En die is toch best wel al een beetje op leeftijd voor een voetballer. Hè? Ja, ik geloof dat hij al 30 is, geloof ja. ik. Hè? Wat ja. Mooi dat je dan nog even je debuut kan maken. Ja, Tegen Portugal nou misschien. Misschien hè. Hij zit in de voorselectie, dus hij kan nog afvallen. Maar dat de voorselectie heeft hij ook nog nooit gehaald. Ja. Toch? Nee, nee, dat is waar. Ja. Hij komt uit de PSV-opleiding. Vitesse gespeeld vier jaar. Ja, ik moest hem ook even, even van Wikipedia. Moest hem even opzoeken. Ik, ja, had ja, dat hoeft niet. Geen messie in de uitzending, denk ik. Los gaan met een stripper. In Las Vegas. Messi? Ik mail je wel even het artikeltje. Nee, dat artikeltje. Messi is helemaal. Gaat niet je. goed met humor. Ho Gaat niet goed, hè? Oh, oh, Gaat oh. niet goed. Nee. Rolling Stones. Blackstones en Harlem Shovel. <lacht> Zimbabwe ging vandaag naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. De stembussen zijn inmiddels gesloten, Tenminste, dat was de bedoeling, maar ze zijn nog open. Eigenlijk zouden ze om zeven uur dichtgaan, maar toen stonden er nog hele lange rijen. Alice van Gelder is in Zimbabwe. Goedenavond. Hi, goedenavond. Dus nog niet gesloten, hè, de stembus? Nee, uh, sommige zijn al wel dicht. Maar inderdaad, op plekken waar het nog heel erg uh, druk was... hebben ze besloten om ja, mensen toch nog de kans te geven... om hun uh, stem uit te brengen vanavond. Ja, het gaat tussen uh, president Robert Mugabe en de oppositieleider... Morgan Tsvangirai. Um, ja. Gaat die verkiezing eerlijk verlopen? Ja, dat is inderdaad de allergrootste vraag hier... die uh, Zimbabwe bezighoudt. Um, ja, Tsvangirai heeft al gezegd dat uh, het kan sowieso niet eerlijk zijn... want je hebt hier bijvoorbeeld geen vrije media. Uh, daarnaast zegt hij van... ja. Ze hebben ervoor gezorgd dat jongeren zich heel lastig konden registreren voor de verkiezingen. En dat zijn juist mijn stemmers. Uh, en hij zegt ook dat het gespraak is van intimidatie bij de stembus. Dus Twangrij denkt dat het niet vrij en eerlijk gaat uh, verlopen. Ja, Mugabe heeft natuurlijk gezegd van natuurlijk wordt het wel vrij en eerlijk. Maar dat doet hij natuurlijk ook omdat hij nog geloofwaardig moet zijn met alle waarnemers uh, hier in het land. Ja, is er iets te zeggen over de opkomst van, uh, van de verkiezingen? Nee, het is nog heel lastig te zeggen. Helaas, uh, hier in Zimbabwe zit niet zoals in Nederland... met uh, exit polls en uh, onafhankelijke opiniepeilingen. Uh, dus ja, wat ik vandaag gezien heb... is dat wel veel mensen aan het stemmen waren. In ieder geval hier in de hoofdstad Harare. Ja, mensen dat er ook wel echt uh, voor over hadden om uren in de rij te staan. Uh, ja, dat ze dus nog wel echt in deze verkiezingen geloven. Ja. Um, nu is Mugabe echt ontzettend lang al aan de macht. Um, wie, wie stemt er nog op hem? Ja, er zijn nog steeds mensen inderdaad die op hem stemmen. 33 jaar is hij al aan de macht. Hij is nu bijna 90. Uh, hij heeft de grootste aanhang eigenlijk op het uh, platteland. Niet hier in de steden waar dus ook veel jongeren wonen en veel werkloosheid is. Uh, platteland heeft hij nog aanhang. Hij heeft aanhang onder oudere mensen die zeggen van nou ja, 33 jaar geleden heeft hij ons bevrijd van de Britten. En daarnaast heeft hij wel aanhang onder mensen die zeggen van ja, wij steunen zijn, uh, zijn beleid, waarbij die uh, zwarte Zimbabane economische macht wil geven. Denk bijvoorbeeld aan land voor een boerderij, denk aan een lening voor een bedrijf. Dus die mensen steunen hem nog wel, maar ja, er zijn ook heel veel mensen die verandering willen. Maar wat ik zeg, er zijn verschillende onafhankelijke opiniepeilingen. Dus het is heel lastig om in te schatten wie nu hoeveel steun heeft. Ja, je zou ook kunnen zeggen, misschien wel, uh, zijn, zijn mensen wel bang om niet op hem te stemmen, of dat ze dus eigenlijk wel verplicht op hem moeten stemmen. Ja, er is absoluut nog heel veel angst. En dat komt vooral door de vorige verkiezingen, eh, vijf jaar geleden in 2008. Toen was er in de eerste ronde, volgens nou ja, officiële cijfers... had Van net niet genoeg om meteen president te worden. Uh, toen zijn er andere verkiezingsronde gekomen en toen is er heel veel geweld geweest. Er zijn echt honderden MDC-aanhangers om het leven gekomen. Dus mensen zijn zeker bang, ook als ik vandaag met mensen aan het praten was hier. Ja, als ze op de MDC stemmen, dan durven ze dat bijna niet te zeggen. Zo bang zijn ze. Mm -hmm. Maar ja, uiteindelijk... Ze wel, dat als ze in het stemhokje staan, dat niemand kan zien wat ze, wat ze doen, in ieder geval hier in de stad. Uh, ja, wat ik zeg, het platteland is moeilijk in te schatten. Daar is het toch ook wel makkelijker weer om mensen te intimideren. En er gingen ook bijvoorbeeld verhalen rond dat er een camera in de stembus zou hangen, of in het stemhokje. zodat dus het geregistreerd zou kunnen worden op wie ze stemmen en dat het dan zou worden afgestraft. Hm. Uh, wat nou als Mugabe wel verliest, zou hij dat dan accepteren? Ik was gisteren bij een persconferentie van Mugabe, hier op zijn officiële residentie. Daar zat hij heel mooi voor wat opgezette leeuwen. En daar vertelde hij van, ik ga het absoluut accepteren. Ja, het is een wedstrijd, een winnaar en een verliezer. Maar ja, dat, ik weet niet of dat heel geloofwaardig is. In ieder geval de afgelopen keer, vijf jaar geleden, was het heel duidelijk dat hij... Uh, maar vooral ook eigenlijk de mensen achter hem... de ZANU-PF, de partij achter hem en het leger achter hem... toen de macht nog niet wilde laten afstaan. En zij zijn erg rijk geworden door uh, Zimbabwe. Zimbabwe is economisch geruineerd. maar je hebt echt een elite... en ja, die willen nog niet opgeven. Dus het wordt uh, heel spannend uh, de komende dagen. En ja, we hopen dat er toch maandag uitslagen zijn, ja. eigenlijk. Ja, maandag moet hij... Maar dat kan ook wel eens langer duren, hè? Dat duurde de vorige ja. keer ook uh, een stuk langer. Ja, yeah, de vorige keer duurde het vijf weken... Voordat de uitslagen er waren. En ja, wat toen ook heel erg kwalijk was. Uh, is dat de uitslagen toen ook in één keer kwamen. Uh, ja, in Nederland zie je natuurlijk altijd. als er gestemd wordt. dan komt per stad zeg maar, de uitslag binnen. Ja. Dat is ook een manier waarop je eerlijk kan zien. hoe een uitslag verloopt. Uh, zoiets zijn ze hier nu ook van plan. Niet op televisie, maar wel hier uh, bij de stembureaus. zou de uitslag in ieder geval op de deur moeten worden geplakt. Uh, Waardoor het toch wel iets eerder duidelijk moet worden. wie er gewonnen heeft. In Zimbabwe. Elis van Gelden, dankjewel. Condoomreclames liggen gevoelig in de islamitische wereld en helemaal tijdens de ramadan onze exit hollander in pakistan praat ons zometeen bij op facebook.com slash bnn today vind je moois uit en over onze show dus dan moet je naartoe gaan facebook.com slash bnn today wereldberoemde dance act de benga boys zijn terug en wel met dit nummer oh, Had De nieuwe single dus van de Benga Boys. En hiermee maken ze hun derde comeback. Robin Porst, bekend als uh, ja, de sailor van de Benga Boys. Goedenavond. Goedenavond. Wat een wereld dit is het, hè? Nou, hoor je het? Ja, nou ja, wat ik wel hoor, is dat hij er meteen in zit. Dat, wil, die dat krijg je niet meer uit je hoofd vandaag. Gezellig. Dat is helemaal de bedoeling. <laughs> ja. Uh, ik begrijp dat dit, uh, deze single jouw idee was. Ja, nou ja, zo heb ik dat inderdaad. Ge het, het klopt wel een beetje. Ik heb inderdaad gezegd toen we, toen we 15 jaar bestonden, dat was in oktober, hadden we een etentje met, uh, met de hele crew. Mm -hmm. En uh, nou ja, toen zei ik ze, ik zou het zo leuk vinden om nog gewoon een plaat uit te brengen. Want ik krijg zoveel verzoekjes op Facebook en dat soort dingen van fans, nou ja, van alle landen op de wereld. Echt van, oh, alsjeblieft, nog een single, nog een album, nog een single. Echt, ik, zeer, ik, ik zou het zo kunnen opsturen, uitprinten en opsturen. Mm -hmm. uh, dacht. Dat vinden ze gewoon leuk. Dus zo is het eigenlijk een beetje ontstaan. Ja, en, gewoon, um, gewoon een nieuwe single ja. om weer uh, het, de, de boel weer een beetje nieuw elan te geven, eigenlijk. Ja, ja, ja. nou ja, en het. het ja, nee, ja, ja. helemaal. Ja, ja, okay. ja. Eind jaren 90 werden jullie in uh, één klap wereldberoemd. En het begon eigenlijk als, nou, als een soort grapje. We gaan heel even een klein geschiedenislesje Benga Boys doen. Hier komt in 1997 waren ze er opeens. De DJ's Densky en Del Mundo. Met een oude schoolbus en moddervette 90 s dance maakten ze de Spaanse stranden onveilig. Omdat de mannen niet konden zingen of dansen, werden er uit exotische orde een ex-gigolo, een cowboy en twee apen-tijdelijke vrouwen ingevlogen om het gezicht te worden van de Venga Boys. The so like party, yeah. Mooi verhaal, zeker, maar het bleek allemaal verzonnen. Na een paar singles werd duidelijk dat de DJ's Dansky en Del Mundo nooit hebben bestaan. Radio DJ wessel van diepe bleken brein achter de Vanga Boys. En de Cowboy en X Gigolo kwamen gewoon uit Vlaardingen en rijswijk. Maar dat deed niks af aan het succes. De Vanga Boys scoorden hit na hit. Wessel van Diepen heeft jou gevraagd om, uh, om dit te doen. Dacht jij toen meteen, dit is goud? Uh, nou, ik had een pistool tegen mijn hoofd, dus ik moest het doen. <laughs> ja. <laughs> nou ja, sowieso is, is, is niet alles gelogen, want Wessel en Dennis kunnen echt niet heel goed zingen. <laughs> nee, nee, nee, nee, dat vermoed ik al, ja. ja. <laughs> en hun bijnamen zijn echt Danski en Domundo, dus ja. uh, dat klopt ook. Oké, uh, oké, okay, okay. ik, ik heb nog nooit geld gekregen voor seks. Nee, niet hè? Dus dat, dus dat klopt wel. Is, uh, dat klopt dan wel. Maar het is wel een leuk verhaal. Ik moest er erg om lachen ja. toen, uh, toen dat een beetje zo eruit kwam. Yeah. Maar um, nee, helemaal leuk, ja, de geschiedenis Ja, we hebben een, we hebben een hele leuke, succesvolle jaren gehad. Ja, en, en dacht je, maar had jij meteen door van oké, okay, ik ga hier aan het beginnen. Dit kan wel eens een succes worden. Nee, dat is heel lollig. Want toen ik uh, de eerste single toen we de videoclip aan het opnemen waren... had ik dat serieus nooit verwacht. Het begon echt als een grapje. Het was gewoon een leuk zomerplaatje. Dat was Parade de Tetas. Die mm -hmm. kwam niet eens voor in, uh, in de geschiedenis van net. En, uh, <laughs> en ik had echt niet... Weet je wat ik het leukste vond? Ik denk, oh, heerlijk. Dan word ik gewoon opgehaald met, een, ja, met de bengabus. En, uh, en hoef ik zelf niet meer te rijden. Want ik was danser. En ik uh, danste eigenlijk overal in Europa en Spanje. Ik denk, zo dat is top. Hoef ik nooit mezelf te rijden. Heb ik gewoon een bengabus. Uh, dat vond ik eigenlijk het grootste voordeel. Ja, uh, uh, niet weten dat, dat een jaar later ik naar Amerika vloog en, en, en Australië en Japan. en. Nee, hadden we niet zien aankomen. Maar ik denk niemand niet. Nee, nee. En dat is eigenlijk het leuke nog van alles misschien. Uh, in Notan waren jullie wereldberoemd. In 1999 heb je zelf, je zei het al, door de VS getoerd met Ricky Martin, Britney Spears, Christina Aguilera, toen nog volkomen onbekend. Hoe was het om met, met dit soort wereldsterren samen te toeren? Want jullie waren niet het voorprogramma, maar Samen, nee, waar het was nog net geen duet. Ja, uh, <laughs> ja het was heel leuk. Christina Aguilera was net die kwam net uit met de eerste plaat. Uh, I'm a genie in a bottle, baby. En um, ja, ze was wel een beetje ongezellig, was een beetje een ongezellig, echt waar, dun. Dun boblijntje had ze zo. En dat uh, ja, was niet, niet de vrolijkste. Oh. Uh, dus daar heb ik niet zoveel om mee gehad. Maar Ricky Martin, uh, ja, toen had ik zoiets van, nou oh, volgens mij is hij aan het Chance, maar toen was hij nog niet uit de kast inmiddels wel. Yeah. Uh, dus dat had ik toen toch goed. Er stonden twee <laughs> lekkere meiden naast me, maar uh, ik dacht bij mezelf, hmm, ik weet niet. <laughs> uh, en uh, ja, toen was er nog, en Sink was er ook nog, dus dat is Justin Timberlake. Uh, nowadays. Oh. Maar yeah. uh, ja, het was superleuk om te doen. En we stonden in Chicago voor 80.000 man. En, en in New York en, en LA. Overal geweest. Uh, van Oklahoma City tot, tot, tot de grote steden. Superleuk. Toronto-Canada ja. ook nog mee gepakt Helemaal heerlijk, heerlijk, zou het zo weer willen. Ja, ondertussen uh, ook in Azië maatloos populair. Ook getoerd daar. Ik kan me voorstellen dat dat helemaal een gekke huis was. Ik heb wel eens beelden op YouTube gezien. Dat gaat er wild aan toe. Gaat doen. Ja, in India waren we sowieso huge. In de tijd dat daar nog de cassettebandjes werden verkocht... hadden wij meer dan Michael Jackson verkocht. Dus we waren echt huge in India. En, um, en in, in, in, uh, was dat nou ook weer? Taipei? Of, geen idee. We hadden in ieder geval een heel groot optreden in een mall. En dat podium stond in het midden. Dus wij moesten door de menigte naar buiten worden gevoerd na het uh, optreden. Er stond een hele rij links en rechts van beveiliging, hand in hand... om een pad voor ons te maken. En dat ging niet helemaal goed... Mijn kleding was helemaal kapot gescheurd en uh, Denise de, de, de haar, werd aan haar getrokken en die, die mannetjes stortten allemaal in elkaar. Dus het was een hysterische bedoeling. Ja. Dus wij waren blij dat we in die auto zaten. En toen moesten we echt eventjes denken van oké, okay, uh, we survived. Ja. maar uh, Spannend, maar leuk. Mis je het? Want er is nu weer een nieuwe single. Jullie zouden het wel weer opnieuw kunnen doen natuurlijk, hè? Uh, nou, ik zou wel een tourtje Amerika willen doen. Dat is nooit vervelend. Nee. Maar, zo, so, we toeren eigenlijk nog steeds, hoor, lekker. Want we hebben ja. zo'n 100 shows per jaar. Begin dit jaar waren we in Australië en uh, we zijn in Brazilië geweest, Singapore, dat soort dingen. En ook gewoon natuurlijk Europa en gewoon ouderop ook. En afkouden. Ja. <laughs> ja, dat moet je ook doen, hè? Uh, ja, dat doen we ook. We doen alles. Um, en uh, dus, ja, we hebben nog steeds heel veel lol. Het is nu wat relaxter dan vroeger, want vroeger had je natuurlijk al die singles uit en dan promotie en interviews heel veel, en, en nu le gewoon lekker optreden, lekker hapje eten met z'n allen, daarna een, een leuk feestje in de discotheek, want we worden altijd leuk meegenomen door de boekers in, uh, in waar je ook bent, mm -hmm. dus uh, ja, ik zeg altijd maar zo, I'm getting paid to party. <laughs> ja, kijk, daar heb je alweer een nieuwe single uh, te liggen denk ik, ja, ja? Peter to party. Ja, nou, hey, hele goede. Ja, ik denk met je mee. Nou, stik het rijk mee geworden natuurlijk, hè. Uh, wie? Jij. Ik. Loerrijk. Ja. ja. West Echt, jongens, best zwembaden voor mijn deur. Ja, best wel ja. verdiepen nog net iets rijker, vermoed ik. Maar. Uh, ik weet niet. Ik heb nog nooit. Uh, ik heb nog nooit met elkaar vergeleken. <laughs> maar. Nee, maar hou je daar geen goede zak in over? Eh. Uh, nou, ik, ik klaag niet. Ik ben ergens ooit een keer eventjes gestopt, omdat ik uh, het uh, heel erg belangrijk vond om verliefd te worden. Ja. Maar uh, ik heb niet echt heel hard hoeven werken daarna. Nee, heel goed. Zeg Op, maar. Robin Poros, ik uh, wens je veel, uh, veel plezier met het uh, Peter to partyen en uh, uh, succes ook met de nieuwe single, had wel. gehad. Dankjewel! Yes. Dankjewel! Gedaan. Maar voor de rest is het een leuk liedje. Zoobie Zoobie Zoo van Emilia Mitiku. En als je een serie-kijker bent, dan herken je hem, want hij is vorig jaar een kleine hit geweest. nadat Megan Draper hem had gezongen in de Amerikaanse serie Mad Men. Radio 1, Luc Ipink. PNM Today. Tim Hofman, onze internetheld van BNN. Hoi. Goedenavond. Hoi, uh, Luc. Straks gaan we het met jou hebben over gehackte Android-smartphones. Yeah. Eerst even wat anders. Um, yeah. Klokkenluider Snowden die had al eerder een klein tipje van de sluier opgelicht over wat de Amerikaanse overheid kon doen met onze gegevens. Mm -hmm. Vanmiddag is daar uh, nog wat meer duidelijk over geworden. Veel meer eigenlijk. Wat yeah. is er aan de hand? Nou ja, als je dacht dat het nog niet erger kon worden, dan, dan sowieso NSA. Hè? Dat, dat, dat hele idee van de Amerikaanse overheid die onze gegevens uh, meeleest. Vandaag kwam in de Britse krant. De Guardian naar uh, buiten dat Edwin Snowden het trainingsprogramma uh, heeft gekregen van uh, X-Keyscore. Ja. Dat hebben ze hem heeft hij naar buiten gebracht En met X-Keyscore. Uh, kan de Amerika Amerikaanse overheid onder, onder meer e-mails, chatgesprekken en surfgegevens van miljoenen mensen zonder toestemming uh, ja, doorzoeken? Oh. En, um, en dat betekent ook dat, dat ze alles kunnen zien wat bijvoorbeeld jij online doet. Um, en uh, ze kunnen gewoon uh, bij het NSE, de medewerkers, kunnen ze gewoon op, uh, op e-mailadres zoeken, maar ook op naam, Facebook-account, telefoonnummer, IP-adres of met steekwoorden. En dan kunnen ze zien. Uh, ja, wat wij doen met alles op ja. het internet. Ja, we lachen erbij, maar het is eigenlijk heel, het is heel dramatisch. Ja, het is dramatisch, maar ik moet zeggen... ik ben ook weer niet zo ontzettend verbaasd. Um, want er zijn al heel veel meer dingen naar buiten ja. gekomen. Hoe zit, hoe zit dit er dan uit? Want je moet eigenlijk naar de rechter, toch? Uh, ja, nou dat is het dat is hele ding. Uh, het is een soort stappenplan. Uh, en normaal uh, moet je uh, eigenlijk toestemming vragen... om iemands Facebook te checken ja. uh, als overheid. Uh, en, en nu uh, niet. <laughs> ze doen het gewoon. Oké, okay, dus je hebt dus de NSA en daar, uh, daar zitten dan mensen... en die zeggen dan van, nou, uh, ik, ik wil graag uh, Luc Iking ja. uh, onderzoeken. En dan, dan hoeven zij niet te vragen eerst aan een rechter... van, hé, hey, rechter, mag dat wel? Nee, ze kunnen dat gewoon invullen in een programmaatje. Nou, of het echt hoeft, dat weet ik niet. Maar, maar ik denk dat zij zichzelf een beetje boven de wet stellen. Ik weet niet precies... Hoe de procedure gaat. Ze doen het in ieder geval niet. Okay. Dus als zij iets van jou willen weten. kunnen ze gewoon met dat programma. je naam, Facebook-account. IP-nummer. wat ze van je weten. intoetsen. steken worden dus ook. Hmm. En ze kunnen het zien. Het lijkt mij uh, wel dat het internet nu echt in rep en roer is. Uh, ja, Twitter gaat, uh, gaat, uh, gaat totaal uit zijn dak. Iedereen, uh, iedereen met een weblog of een Twitter-account zit. Dat, dat, nou, je, je, hebt, je hebt het zelf ook gezien, waarschijnlijk. Ja, uh, ja precies. Ja. Maar, maar want het, het is toch ook. Uh, je zou toch bijna zeggen: van waar houdt het op met uh, het privacy schenden. van de nou, N Want dit is wel echt bizar... hoe mensen dan... Di hoe dicht je bij uh, je privacy kunnen kun nou, komen. Is, het wordt met ja erger natuurlijk. Want eerst was het uh, dat... Uh, dat uh, een paar jaar terug bleek dat Twitter of Facebook... dan niet altijd uh, uh, de, de gegevens geheim hield. En dat nog wel eens een de overheid gaf. Waarom oh, oh, kan het nou wel? Nou ja, toen kwam NSA naar buiten ook. Dan zit je al van wat is dat? En misschien is dat heel nieuw van mij, maar... maar dat het zo erg was. Ja, misschien wil je dat dan ook niet weten. Hè? Nee. Uh, nee. Uh, uh. Uh, straks hebben wij in BNNCD het over uh, de hackersconferentie. Die is op dit moment bezig. In de buurt van Alkmaar. Daar mm -hmm. gaan we over praten met Dirk Poot. En met jou praten we over iets anders. Namelijk over gehackte Android smartphones. Ja. Nou, dat heeft er wel een beetje ja. mee te maken natuurlijk. Uh, want je hebt een iPhone, je hebt Blackberry's en je hebt smartphones. En je hebt Windows telefoons. Maar juist die Android phones, die, ja. die kunnen goed gehackt worden. Hè? En heel erg, heel erg ook. Het, het gebeurt ook heel erg veel. Daar gaan we het zo over hebben. Daar gaan we straks over doorpraten. En we hebben het met Jort Kelder over over de nieuwe actie van Wakker Dier. Morgen staat Stichting Wakker Dier, namelijk met een nieuwe tv-campagne tegen. Daar is hij weer, de plofkip. Yay. Dat allemaal zo meteen in BNN Today.